Geweldig hè? Dan word je toch hartstikke vrolijk van. Ja, aan het begin van de tweede uur van de zondagmorgen van GoFam. Esso, besso. Oh, een heerlijke zoom zou je kunnen zeggen, van Paul Enka. Uit zeer vervlogen tijden. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gaat lekker duren tot 12 uur. En ik hoop dat jij mijn gezelschap blijft houden. Want daar is alle reden toe. Dus stietoend. I'm oh. Eigenlijk wel een beetje gek, hè? all night long. Ja, op de zondagmorgen. Lionel Richie. McRae hoorde je ervoor trouwens. Met een hele aardige klassieker. Rock your baby. Straks uh, gaan we het uh, hebben in een reportage van Jeroen Vergent. Over ja, waarmee maak jij je hoofd leeg. Of maak jij je hoofd überhaupt leeg. Of zoals ze hier net tegen me zeggen. ja, Je hebt niks in je hoofd. Dus er valt weinig leeg te maken. Dus daar kan ik het wel weer mee doen vandaag hier. Maar goed. Uh, die vraag wordt voorgelegd aan mensen op straat. De resultaten hoor je over. Nou zeg eens. Over een minuut of twintig hier in. In de show. Dus blijf lekker luisteren... ...blijf bij GoFM ook op deze... ...toch wel redelijk warme zondagmorgen... ...met ja, een uitzicht... ...op een regen- en onweersbui. Hier zijn ze weer eens. Vaste gast eigenlijk in de show zou je kunnen zeggen. de Backstreet Boys. Lekker zomers muziek, ook op deze zondagmorgen bij GOVM. Zomers uh, muziek van Sophie Tucker. Ja, Carré. ja, natuurlijk. Wat was het nou Spaans of was het nou Portugees? Ik denk Portugees, ik weet het niet helemaal zeker, maar toch wel lekker. De Backstreet Boys hoorde je ervoor, natuurlijk, met As long as you love me. Weet je, we zitten hier te kletsen over het weer, want dat is natuurlijk ook hier in de het praatje van de dag. En dan zien we opeens dat de weersvoorspellingen of verwachtingen. Zullen we hem dan wijzigen? Bijvoorbeeld, de belevingstemperatuur van vandaag is 25 graden. En let wel, hoe warm gaat het worden in Teneuzen? Nou, en uh, natuurlijk in West-Dorpen 2 graden warmer. Daar moeten we natuurlijk altijd rekening mee houden. Maar in Teneuzen wordt het 25 graden en de belevingstemperatuur is 25 graden. Nou, hebben we wat aan die informatie? Of hebben we wat aan die informatie? Nou, ik denk van niet. Wel, uh, inderdaad, uh, natuurlijk zoals altijd, bij een warme zomerdag kans op onweer. Oh, wat een mooie klassieker in de show. Luister mee naar Earth and Fire. Memories. You're gonna be tight now, baby I no, surfsound in de show hier bij GoFam. The Beach Boys, natuurlijk. En I Can Hear Music, wat een geweldige sound is dat, hè? Uh, Echt zomers ook. En ook heel zomers was natuurlijk Earth and Fire met Memories. En uh, wij mannen hier zo in de studio denken dan aan Johnny Kaagman, die altijd optrad in die prachtige, ja, opwindende leren broeken, weten we het nog? Och... Mijn hemel. En later uh, maakten ze zich ontzettend impopulair bij de discjockeys vanwege haar rol in, uh, wat was het ook alweer, een uh, vereniging die uh, iets deed met auteursrechten. Daar werden discjockeys heel erg moe van. Nou ja, zo meteen over een paar minuten al de reportage van Jeroen van Gent. Hoe maak jij je hoofd licht? Het komt eraan naar Doris D in de Pins en Shine Up. Een van de vele meidegroepen uit de jaren 80, dat waren er nogal een aantal. Jongen, jongen, jongen, jongen. Maar onder deze Doris die in de Pins vond ik zelf een van de leukste. Eerlijk gezegd, zeker bij optredens. Want dat zag er altijd heel erg feestelijk uit. Um, tijd voor de reportage van Jeroen Verget. Laten we daar eens aandacht aan besteden. De zomer brengt mooi weer, maar langzaam loopt dan die spanning op. Hè. Dat hebben we vandaag wel een beetje. En uiteindelijk is er een onweersbui. Dat frist op, de lucht klaart en iedereen is dan opgelucht. En tussen de oren is dat vaak niet anders. Want iedereen heeft wel eens last van wat spanning tussen de oren. Maar wat doet u nu om die spanning van u af te laten gaan... Wat doet u om uw hoofd leeg te maken? Nou ja, Jeroen van Gent ging zoals gebruikelijk de straat op... en stelde u gewoon die vraag. En dit zijn nu antwoorden. Heel even. Ja, ik heb wel haast, dus ik mijn... Maar... Oh, nou heel even kort, even proberen. Ja, we gaan er dan. Uh, wat doet u om uw hoofd leeg te maken, is de vraag. Vissen. Oh, wacht vissen? Vissen. En hoe lang duurt dat? Ja, soms avondjes, maar ook wel eens een heel weekend met vrienden. En doet u het alleen als u dan, zeg maar, die stress voelt... of eigenlijk altijd wel vissen? Ja, dat doe ik al vanaf vijfde jaar. Dus, uh, oh ja? Dat zit er helemaal ingebakken. Hé, hey, kunt u op terugvallen, zeg maar. Ja, zeker weten, ja. Yeah. Nee, dat is altijd een uitlaatklep geweest. En wat haalt u binnen? Ja, het liefst karpen. Uh, daar vissen we vooral op. maar... Ja, gebeurt wel eens dat je meerval of andere bijvangsten hebt. Brazen of zeelt. Vissen helpt voor het hoofd leegmaken. Ja, antistress. Wat doen jullie om je hoofd leeg te maken? Sporta. Ja, dat. Ja. Boek lezen misschien. Allereerst komt het wel voor, een vol hoofd. Ik bedoel, druk hoofd? Twee. Ja, het komt wel voor, ja. ja. ja. Wandelen. Ah. De natuur in, wandelen. Gaan we weer lekker verder. De natuur helpt? Ja. Dan de natuur vracht. helpt, ja. ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Is er nog natuur waar u lekker dan iets kan doen? Lukt dat? Ja, zeker wel. Ik kan hier in de kerzeepoel, Daar kun je prachtige ronde, kun je helemaal rondlopen. En als, uh, als ik wat bos wil zien, dan, dan rijd ik naar Breda, dan pak ik een rondje Marsbos. Of en, en dat soort dingen. Je, je moet soms even wat ver wegkomen hier. Maar... Nee, dat, uh... En als je dan terug bent, weer de auto in stap, hoe voelt dat? <laughs> ja, dat, dat voelt prima. En uh, wacht je daarop tot dat hoofd vol is? Of doe je sowieso iets om te voorkomen? Nou, ik denk dat ik het niet echt door heb. Voordat je het weet, dan ben je al daar. Oh. Dan zit het al vol. Ik denk dat je niet door hebt totdat het vol zit. En dan wordt het hoog tijd om... Iets te doen. Ja, ja, ik ga altijd wel sporten, dus. Ik denk dat ik het op Toch die wel. manier wel een beetje leeg maak, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Wat doet u nou om uw hoofd leeg te maken? Sporten. Juist. Uh, mag ik vragen wat? Fitness. Na het eind van de dag of zo. Gewoon een harde werkdag. Bijvoorbeeld, uh, ja. Dopjes in eigen muziek en dan lekker hardlopen s'avonds. Ah ja, lekker met muziek hardlopen. Precies, ja. En als u terugkomt, hoe voelt dat? Ja, leeg. Ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus het werkt. Ja, dat werkt perfect. En dan ah. lekker in de tuin zitten, daarna even een douche pakken. Ja. En dan uh, lekker ontspannen. En je slaapt er goed van. Dus, maar gewoon even ja. eind van de dag lekker... Uh, dan zit je in je eigen bubbel. Hè. Gaan hardlopen, dan uh, een dopjes in, eigen muziek. En dan, uh... Wat doet u om uw hoofd leeg te maken? Wandelen. Nee, dat is snel. Ja. Nou, moe. Kortom, het gebeurt wel eens. Zeker. Een Zeker vol Een vol ja. Een volhoofd, Dat gebeurt ook heel regelmatig. Ja. En ja, uh, bent u dan iemand die heel lang gaat, heel lang gaat wandelen? Flinke afstanden? Of? Nou, dat niet echt. Als je maar gewoon even lekker, of een stukje fietsen, weet je. Gewoon even lekker in de buitenlucht. Even uitwaaien. En als u dan terugkomt, dan is het hoofd uh, enigszins leeg? Enigszins. <laughs> Wat doet u om uw hoofd leeg te maken? Sporten. Ja. Vooral sporten. <laughs> Komt het wel eens voor dat uw hoofd vol zit? Zeg maar, zo'n vol hoofd. Ja. Met dat... de enige regelmaat, ja. En dan helpt dat? Ja, zeker. Ja. Wat duurt u voor sport? Uh, taekwondo, kickboksen, ah. hardlopen, alles, alles, wat er te doen is eigenlijk. Ja, voor dat taekwondo, daar zit echt zo van die explosies in. Van, ja, uh, ja, precies. Ja. ja. ja. Uh, en de, na afloop is het dan zo dat het echt hulp heeft? Ja, absoluut. Kun je dan zeggen echt van Kunnen, dat we, kunnen, is we? kunnen we de wereld weer aan? Ja. Hij begint ook. Ja. Al, dat, hij, hij doet het ook al. Op, ja, is, uh, ja, ja, ja. Ja. ja, ja. ik heb een eigen sportschool ook waar we oh. dat doen. Dus, uh, dan, dan is het ook een soort voorkomen, hè? want ik denk dat uw hoofd nooit echt uh, zal, vol zal zijn. Het is preventie, denk ik, ook wel. Uh, ja, is preventief, sporten kan je preventief doen. Ja. En uh, je kan natuurlijk op andere manieren ook je hoofd leegmaken. En een lekkere wandeling maken of iets anders, uh, iets dergelijks. Dat is, dat is mijn werk ook. Dus, uh, Avond, High five, health promotion. Nou, gelijk even genoemd. En uh, is dat altijd alleen maar om je hoofd te maken? Of doet het ook gewoon zonder, zonder volhoofd? Zonder voorhoofd. Een beetje, de, een beetje ontspanning aan jezelf denken. Ja. Een beetje aan jezelf werken. Het werkt perfect. Natuur werkt. De natuur werkt voor mij, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik ben een beetje lui wat af te hebben zien. Maar het nee, werkt. Nee. nee, het werkt. Het Inderdaad. werkt echt. Ja. Maar en het, komt, het komt wel voor een volhoofd? Uh, ja, afgelopen jaren zeker. Ik heb uh, wat, wat lastige jaren achter de rug. Maar dat, dat gaat nu beter doordat ik in de natuur kom. Dus het werkt Het werkt wel, ja. Okay. Dus ik heb een volhoofd gehad, zeg maar. Ja ja, oké. Okay. Ja, helemaal leuk zal nooit helemaal lukken, denk. Of uh, mediteren. Mediteren? Ja. Uh, en wat doet u dan? Yoga-achtig iets? Of, uh... En meer uh, mediteren via de YouTube. Even wat opzoeken wat je denkt van hé, hey, ochtendmeditatie staat me aan. Oh ja. ja. Dat is op YouTube wel te vinden zoiets. Zeker, ja, zeker ja. weten. Maak ik nu een reclame? Ja, hè? Uh, meestal loop ik gewoon een rondje of ik fiets een stukje. Lekker door de natuur heen. Dus, uh... Komt het wel voor een vol hoofd? Af en, toe, af en toe, als het een beetje te druk wordt in huis of uh, op het werk. Dan is het even fijn om even een rondje te lopen. Wel als nodig? Ja, zeker. Oké. Okay. En uh, moet dat echt sporten zijn of is het gewoon een, een, een licht stukje lopen? Gewoon rustig een stukje lopen, genieten van de natuur. Even op zijn tijd, even alles doen. En dat werkt, hè? Zeker. Ja? Zeker. Bedoel, als je dan terugkomt, scheelt dat? Ja, dan kun je gewoon even rustig opnieuw beginnen. Even tot tellen helpt ook wel eens. Dus. Nou, ik... Ja, ik doe het altijd. Ik doe het regelmatig. Ja. En uh, ook wandelen is ook, te, uh, is ook om je hoofd leeg te maken in de natuur. Juist. En uh, gaat u dan echt flink en de wandelen of is. Wij gaan meestal woensdagmiddag, woensdagavond gaan we vijf kilometer lopen met een groep. Oh nou, dat is een aardig stuk. Ja. ja, en dat doen we iedere woensdag. En wat merkt u dan als u thuis komt? Heerlijk. <laughs> Dan heb je wel ontspanning, dan ben je blij dat je het gedaan hebt ja. Eerst heb je vaak geen zin, want ik heb nu ook gewerkt. Dan denk ik, nou zal ik naar boven blijven zitten. Ja. Dan denk, ga ik even een rondje lopen. Beetje, even een beetje naar buiten. Ja. En, en dit is niet zo van, laten uh, we uh, zo zeggen, dat u het ook doet om te voorkomen? Nee, nee. Ik, ik neem het leven zoals het komt. Ja. En als het maar wat voorraakt, dan doe ik er wat aan. Dan. Precies. Ja, ik denk dat het heel erg leeftijdsgebonden is ook. Ontspannen. Als je ja, ontspannen, ja, en iedereen ontspant op zijn eigen manier. Als je nog wat jonger bent, misschien uh, sporten of zo, als je niet meer lichamelijk in staat bent om te sporten, een boek lezen. Oh ja. Dat ja? is het. Ja. Ja. ja, en ook voor het slapen gaan, hè, een boek lezen. Is heel, voor het slapen gaan is een goede. Ja, oh, heel eh, eh, rustig van. Schermen eh, eh, weg. Hoe? Schermen weg. Ja. Geen telefoon, geen Sch televisie. Oh, schermen weg, ja. ja, juist. Geen tv, ja. geen meer uh, zien <laughs> machine. Ook. Geen schikel. Ja. ruim bij tijds al die schermen aan kan voor ja. het slapen gaan. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Weet je wat ik denk? Dat jij je niet durft binden. Ben je dan zo bang? Dat ik je hart zal vinden. Wat ik ook probeer. Ik raak niet dicht. Wat ooit eens is geweest, lijkt nu wel echt voorbij. En ik hoop dat jij beseft, dat jij beseft. Stilte Ze hebben deze deun op een hele gekke manier stereo gemaakt. Ik weet niet of je het hoort. Even the bad times are good. Hmm, maar goed, wel een heel lekker nummer. Zo vrolijk op de zondagmorgen. Terwijl de temperaturen aardig aan het oplopen zijn, ook hier in de studio. En waar de muziek geweldig is, vind ik zelf hoor. Luc Steno hoorde je zojuist met praten, speciaal verzoek van Jeroen van Gent. En dus de tremolos En we hebben nog, nou, een nummer of vijf. Maar ik weet niet eens of we ze allemaal kunnen draaien dit uur. Het is toch erg, hè? We nemen eigenlijk altijd veel te veel muziek mee naar de studio. Dat is eigenlijk wel een drama op zich. Lider van de Hermes House Band, een studentenclub uit Rotterdam. Ze zongen dit lied ook op Koningsdag, misschien kun je dat nog herinneren. Stond ze op een podium en zijn de koninklijke hoogheid liep daar aan voorbij. Zwingde hij ook nog even, ja, heel, heel, heel even. Ja, de Hermes House Band dus, en I Will Survive. En voor Patricia Pai, natuurlijk met Living With Audio, Een prachtige hit uit de jaren 80. En, uh, hoe zou het met haar gaan? Ik heb al een tijd niks meer van de is Best wel jammer. Want we horen wel weer iets van Kylie Minogue. Ook. ook al een dame op leeftijd, zou je kunnen zeggen. Hier is het met haar laatste single. Een van de vele, vele hits van Total Touch hier in de show van Go FM. De zondagmorgen van Go. Love me in slow motion. En oneerbare voorstellen van Kindly Me. Ook Padam, Padam, haar nieuwe single. En ze doet het weer lekker, zou je kunnen zeggen. Um, het was het weer voor vandaag. Deze aflevering van de zondagmorgen van Go. Ik ga uh, ja, weer op huis aan. En dan kijken wat we kunnen doen thuis aan verkoeling. Dat is wel even nodig. En ik kijk in ieder geval uit naar de verkoeling later in de middag naar een onweersbui. Ik wens je nog een ontzettend mooie dag. En ik hoop dat je erbij bent volgende week zondag vanaf 10 uur. Want dan zit ik hier weer bij GoFM uh, in Tenelze. En dan ga ik weer lekkere muziek voor je draaien. Dus blijf vooral ook in die tussentijd luisteren naar Go. En uh, als je even de tijd hebt, check dan onze website. www.go-rtv.nl Want daar vind je het nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen. Tot besluit van de show The Bengals en Walk Like an Egyptian. Mooi dag. like an Egyptian